1 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Albert Heijn ontketent nieuwe prijzenoorlog. Liberale oppositie koerst af op overwinning Australische verkiezingen. En zeker 15 doden bij aanslag op restaurant Mogadishu. Het weer, het is zwaar bewolkt. Verder valt er verspreid over het land een enkele bui. Vanmiddag is het vooral in het westen. Vaker de zon te zien, het wordt rond de 21 graden. En vannacht is het bewolkt en gaat het regenen. Morgen overdag blijft het regenachtig bij 16 tot 19 graden. Na het weekend blijft het vrij koel cool en wisselvallig. Er is een nieuwe prijzenslag in de supermarktwereld op komst. Albert Heijn zet de aanval in met een prijsverlaging op duizend artikelen. En dat zou kunnen betekenen dat andere supermarkten gaan volgen. Joop Holla, marktonderzoeker van GFK, vertelt waarom Albert Heijn dit doet. Uh, Albert Heijn volgt uh, de consument. De consument heeft het op dit moment ontzettend lastig. Laag consumentenvertrouwen, uh, behoorlijke inflatie en uh, ja, we zien ook bijvoorbeeld de urenverhogingen. dus ja, de consument gaat bezuinigen. En dat doen ze op, uh, op afzetkanaalniveau, dat doen ze op producten en dat doen ze op merken. Ja, ze gaan dus naar andere supermarkten? Uh, ja, dat gebeurt ook, uh, want uh, van de horeca naar de speciaalzaak naar de supermarkt. Maar nu is de volgende stap van de supermarkt naar de, uh, de discounter. En ja, Lidl profiteert. Ja, nou gaat Albert Heijn duizend artikelen verlagen, dat klinkt best veel, is het dat ook? Uh, dat hangt er vanaf, uh, hoe je duizend artikelen telt. Uh, als je alle smaakvarianten van, van de chips en van de kattenvoer meeneemt... dan kan dat meevallen. En dat hangt natuurlijk ook af van de mate van, uh, van prijsverlaging. Maar ik heb begrepen dat appelsientje bijvoorbeeld met zo'n 23% omlaag gaat... van 1,13 euro 13 naar 87 eurocent. Ja, nou was het een, een, een tijdje rustig hè, op supermarktgebied. Uh, in 2003 was er een enorme prijzenoorlog aan de gang. Uh, krijgen we nu weer zo'n oorlog? Uh, ja, want de, de collega's kunnen niet volgen. We hebben eigenlijk al gezien dat, dat Dirk voor Albert Heijn, Dirk van den Broek met een prijsprotest begon. En uh, de andere ketens zullen het prijsniveau van Albert Heijn in ieder geval volgen. Jumbo wil de goedkoopste blijven. Dus, dus wat dat betreft uh, uh, blijft het niet bij Albert Heijn. En de consument, ja staat staat de winnaar van. Ja, maar Albert Heijn zegt, dit is helemaal geen prijsoorlog. Dit is gewoon een prijsslag en we willen de, de klant helpen. Ja, tien jaar geleden noemden ze dat ook een prijsherpositionering En nu achteraf gezien noemen ze dat een prijsoorlog. Dus ja, wat is de definitie van een prijsoorlog? Als je grootschalig in feite uh, duizend artikelen in prijs verlaagt... en de concurrentie volgt, ja, dan is het in mijn ogen sprake van een prijsoorlog. Marktonderzoeker Joop Holla van GFK. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry... heeft vanochtend in veel nieuws in Litouwen overleg gehad... met zijn Europese collega's. Net als president Obama is ook Kerry nog druk bezig... met het vragen van steun voor een militair ingrijpen in Syrië. Bij de overleg was ook minister Frans Timmermans. Meneer Timmermans, goedemiddag. Goedemiddag. Er doen hier eh, berichten de ronde dat Kerry gezegd heeft... dat ook de Verenigde Staten nu een VN-rapport zouden willen afwachten... alvorens we gaan ingrijpen. Klopt dat? Ik heb hem dat niet met zoveel woorden horen zeggen hier. Hij heeft wel gezegd dat hij begrijpt dat de Europese landen... Uh, de VN hier uh, aan het werk willen laten en het rapport willen afwachten. Dat heeft hij wel gezegd. Maar hij heeft niet gezegd dat de Verenigde Staten dat ook... Tenminste, ik heb het hem niet horen zeggen. Ik dacht dat ik goed had opgelet. Nee, dan is dat waarschijnlijk één persbureau dat dat uh, heeft opgetekend. Um, verder brokkelt natuurlijk wel in Europa steeds meer steun af. Uh, de Fransen haken nu ook af. Uh, Nederland staat natuurlijk ook niet te trappelen... Wat heeft Kerry tegen u en, en uw collega's gezegd? Um, ja, ik weet niet of u de conclusie kunt trekken dat steun afbrokkelt. Ik merk uh, dat we het over een heleboel dingen eens zijn. Zoals uh, dat het uh, niet uh, zonder gevolgen kan blijven als chemische wapens worden gebruikt. En uh, als uh, duidelijk is uh, wie dat gedaan heeft. En ook dat uh, we vinden dat uh, humanitaire hulp uh, verstevigd uh, moet worden. Ook vinden we dat er alleen maar een politieke oplossing is... ...voor dit conflict en dat zo snel mogelijk alle partijen in Genève aan tafel moeten. Dus er is ook wel een hele grote mate van uh, overeenstemming. Alleen vindt de Europese Unie heel expliciet, en dat hebben we met z'n allen net geconcludeerd... ...dat het spoor via de VN uh, gevolgd uh, moet worden wat betreft inspecteurs en wat betreft speciale verantwoordelijkheid die de veiligheidsraad in dit soort kwesties heeft. Ja, dat, nou, dat bedoelde ik met steun afbrokkelen... Dat, dat de rest van Europa wil afwachten tot het VN-rapport uh, uitkomt. Heeft Kerry nog wel meer inzicht gegeven over het uh, bewijsmateriaal... Uh, over die gifgasaanval? Ja, hij was wederom uh, zeer, zeer stellig. Uh, en ik heb ook tegen hem gezegd, ja, als jij wilt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 Nou, hij zei dat zal ik doen. Ik neem aan dat de diensten nu met elkaar in contact staan. En dat wachten we dan uh, gewoon af. En dan moeten we ook onze diensten in staat stellen dat zelf te analyseren... en daar conclusies uh, uh, over te trekken. En u begrijpt dat men naar Irak uh, ontzettend voorzichtig is geworden. En ondertussen uh, wordt in Washington alles op alles gezet om het congres om te krijgen volgende week. Of Europa nou voor of tegen, is. daar gaat het toch besloten worden, denkt u ook niet? Um, ik weet niet wat uh, de gevolgen daarvan uh, zullen zijn. Ik vind wel dat we met z'n allen verantwoordelijkheid hebben om helder te maken... dat het gebruik van chemische wapens niet getolereerd kan worden. Althans, dat we in ieder geval moeten voorkomen dat ze nog een keer worden ingezet. Want als je zwijgt terwijl zoiets gebeurt, als je niet handelt als het bewezen is... dan eh, loopt het risico dat anderen zich ook gelegitimeerd voelen om die wapens eh, in te zetten. En dat is heel slecht voor de wereldvrede. Minister Timmermans, dank u wel voor uw reactie. Tot uw dienst. Het Chinese bedrijf Shuangwei neemt voor iets meer dan 7 miljard dollar... de Amerikaanse vleesverwerker Smithfield Foods over. Het is de grootste overname van een Amerikaanse onderneming... door een Chinees bedrijf ooit. Het Amerikaanse bureau dat buitenlandse overnames beoordeelt... heeft geen bezwaar tegen de overeenkomst. Een islamitische beambte van de Marseusee op Schiphol... is geschorst uit vrees dat ze een gevaar vormt voor de nationale veiligheid. Haar advocaat zegt dat de militaire inlichting en veiligheidsdienst MIVD... denkt dat ze mogelijk gevoelig is voor beïnvloeding door radicale moslims. De vrouw van 26 uit Den Haag heeft bezwaar gemaakt tegen de schorsing. Ze werkt sinds 2007 voor de Koninklijke Mara Ze begon als beveiliger van de Koninklijke Familie... en werd later lid van een antiterreureenheid op Schiphol. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. In Australië worden de stemmen geteld van de verkiezingen. De liberaal Tony Abbott neemt het daarbij op... tegen zittend premier Kevin Rudd van de Labour-partij. Correspondent Robert Portier in Sydney. Robert, hoe zeker is de overwinning van de liberalen? Nou, het is uh, voorkomen duidelijk dat die uh, gaan winnen. Uh, de stemmen zijn nog niet allemaal geteld. Uh, de trend is zo duidelijk dat iedereen nu zit te wachten op uh, minister-president Kevin Rudd. Die staat op het punt om uh, zijn nederlaag te erkennen. De conservatieve onderleiding van Tony Abbott, die hebben nog niets van zich laten horen. Maar dat zal ook niet lang meer duren voordat zij de overwinning zullen claimen. Ja, hoe verklaar jij hun succes? Uh, ik denk dat dat gebaseerd is eigenlijk op twee dingen. Aan de ene kant heeft Labour er de afgelopen jaren zelf een potje van gemaakt. Ze leken drukker te zijn met leiderschapsperikelen dan met het regeren van het land. Maar uh, Tony Abbott heeft het zelf gewoon goed gedaan in de oppositie door voortdurend te hameren op de zwakke punten van het beleid van Labour. Hij uh, voerde de afgelopen weken een gedisciplineerde campagne. Hij werd op weinig foutjes betrapt en dat stond uh, in steeds groter contrast met de warrige en chaotische Kevin Rudd. Ja, welke problemen staan Abbott straks als uh, nieuwe premier te wachten in Australië? Hij uh, zal waarschijnlijk zo snel mogelijk proberen de carbon tax af te schaffen... de belasting op uitstoot. Uh, ook zal hij de mining tax afschaffen, een belasting voor mijnbouwers. En dat scheelt natuurlijk inkomsten voor de staat. Maar hij wil ook graag het begrotingstekort ombuigen in een overschot. En dat betekent dat er bezuinigingen op komt zijn... Dat zal uh, de eerste moeilijke horde worden. Hij krijgt het sowieso waarschijnlijk moeilijk met de economie, want het lijkt daar uh, op uh, het eerste gezicht vrij goed mee te gaan. Maar de economie is heel erg afhankelijk van China en daar gaat het op dit moment minder. En dus maken mensen in Australië zich uh, steeds meer zorgen over hun baan en over hun inkomen. En ik denk dat een laatste probleem dat van de bootvluchtelingen is... dat is in Australië een heel belangrijk onderwerp... maar ook eentje waar Australië de hulp van de regio bij nodig heeft. Nou, Abbott staat bepaald niet bekend als iemand die de kunst van de diplomatie verstaat. Hij zal razendsnel moeten bijleren om überhaupt iets te bereiken. Dankjewel, Robert Portier. De roetdeeltjes die na de grote brandvrijdag in Zevenaar in een groot gebied terecht zijn gekomen, zijn niet gevaarlijk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Volgens de gemeente is er ook geen asbest gevonden in het gebied waar de roetdeeltjes terecht zijn gekomen. Er zijn alleen asbestdeeltjes gevonden in de directe omgeving van de brand, zegt de lokale burgemeester van Zevenaar. Dat betekent dat daar uh, uh, stoffen als uh, gewassen en dergelijke uh, met roetdeeltjes dat die dus ook verwijderd moeten worden. Die, uh, die zijn verloren. Maar als we kijken naar het, uh, het, het grote gebied, betekent dat we de koeien er wij weer in kunnen. En uh, dat, uh, uh, dat dat dus helemaal uh, is, is opgeheven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 De vraag naar het droomboek is volgens de Rijksvoorliggingsdienst groter dan verwacht. Het droomboek is samengesteld voor koning Willem-Alexander. En dan donderdag het eerste exemplaar in ontvangst. Bij sommige boekhandels is het boek nu al niet meer te krijgen. Bijdrukken is voorlopig niet nodig, omdat er volgens de RVD een miljoen boeken beschikbaar zijn. Volgende week worden veel boekhandels weer bevoorraad. Maar de zitting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek bekijkt of dat ook dit weekend nog kan. Dus verkeersinformatie bij de AWB Dennis Mooij. Een hele goede middag. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen Leerdam en Gorkum over 4 kilometer. Dat komt door werkzaamheden bij Gorkum op de A27 naar Breda. A15, maar dan naar Europoort. Daar staat voor de Botlek-tunnel bij Rotterdam een drie kilometer file. De tunnel is richting Europoort afgesloten vanwege een ongeluk. Het gaat allemaal wel een uurtje of twee duren voordat de weg weer open is. Je kan er langs via de naastgelegen Botlek brug, maar dat kost wel zo'n half uur extra. De A28 vanuit Assen naar Zwolle. Tussen Veen en Zuidwolde, 5 kilometer de werkzaamheden. En er zijn ook werkzaamheden op de A73 richting Nijmegen. Bij Boksmeer staat 3 kilometer. Dank je wel, Dennis. Nog een keer de hoofdpunten. De Amerikaanse minister Kerry heeft vanochtend in veel nieuws... overleg gehad met zijn Europese collega's over Syrië. Dreigt een nieuwe prijzenoorlog... omdat Albert Heijn maandag de prijzen van duizend producten gaat verlagen. En in Australië koerst de liberale oppositie af... op een overwinning in de parlementsverkiezingen. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Niels Heithuis. Goedemiddag en welkom bij het programma op de radio over het Nederlands bedrijfsleven. Iedere zaterdagmiddag blikken we met twee gasten terug op het economisch nieuws van de afgelopen week. En vandaag zijn dat twee adviseurs. De ene adviseert de overheid, de ander adviseert het bedrijfsleven. Aan tafel Wie Bedraaier, voorzitter van de Sociaal Economische Raad de SER belangrijk advie adviesorgaan van de regering. En naast hem zit Peter van Mierlo, sinds 1 juli de nieuwe voorzitter... van de Raad van Bestuur van Accountants en Advieskantoor PwC. PricewaterhouseCoopers heette dat vroeger. Heet dat eigenlijk nog zo? Heel goed. Ja, de, de naam in het ge... In het dagelijks taalgebruik is PwC geworden. Ja, PwC dan in het... Uh, in het Nederlands uh, PwC, ja. Ja. <laughs> uh, Dit is uw eerste uitgebreide interview op de radio. Hartelijk welkom. Wie bedraaier, u bent deze week exact een jaar voorzitter van de SER... en u adviseert dus alweer een jaar de Nederlandse politiek. Daarvoor was u onder meer 13 jaar werkzaam, ook als consultant... een beetje in de hoek van uh, PwC, maar dan bij adviesbureau McKinsey. Ja. Uh. Dat klopt. Onder leiding van de CERC kwam het lang verwachte energieakkoord tot stand... dat gisteren aan de rest van het land is, gepresente is gepresenteerd. Hoe uh, duurzaam bent u zelf als privépersoon? Nou, ik ben twee jaar geleden verhuisd naar een huis... wat uh, een, een van de hoogste labels heeft in de, in de uh, verschillende lagen van energiebesparing... Um, ik heb nog geen zonnepanelen op mijn dak. En ik vond een van de commitments die ik ben aangegaan... als onderdeel van het proces is dat ga ik ook doen. En dat moet ook, want heel, heel veel Nederlanders uh, zouden dat eigenlijk moeten willen en kunnen. En met dat energieakkoord is dat ook veel makkelijker geworden. Heeft u dat huis destijds uitgezocht op die energiezuinigheid... of was dat een mooie bijkomstigheid? Het was een mooie bijkomstigheid, maar ik heb wel gekeken... dat toen we er introkken, of dat nou echt wel aan al die eisen voldeed. En, en in die zin heb ik er echt wel naar gekeken. Waarom, Waarom vind je dat belangrijk? Nou, het is onze eigen bijdrage aan de, uh, aan de verbetering van het klimaat... of althans het voorkomen van de verslechtering van het klimaat. En ik vind dat je dat gewoon echt moet doen. Um, ik kijk ook, binnenkort doe ik ook mee aan een, een tien dagen lang openbaar vervoer... Uh, zodat ook mijn CO2-uitstoot in het uh, woon-werkverkeer... Uh, gedurende die periode aanzienlijk omlaag gaat. Ja, en zo u komt uit Den Haag en ook moet u uit de regio, waar moet u vandaan komen? Uit de regio Utrecht. Uit de regio Utrecht, ja. ja. En, niet op de fiets doen? en dus iedereen heeft een verantwoordelijkheid bij het verduurzamen van, uh, van Nederland. En het energieakkoord maakt daar ook een hele grote stap in. Dus ik hoop ook dat veel meer Nederlanders, net als ik... er veel meer over na gaan denken en ook echt daadwerkelijk gaan handelen. Ja. Waarin zien we uw handtekening in dat energieakkoord als voorzitter van de SER? Mijn taak bij dit hele proces was eigenlijk het, uh, die partijen bij elkaar aan tafel brengen. En met elkaar in gesprek te brengen rond een gezamenlijke agenda. En dat hebben ze gedaan. Dus ze hebben, uh, mijn hand daarin was eigenlijk een ondersteunende hand en, een, en een hier en daar een sturende, misschien een duwende... en soms ook een inspirerende hand... om te zorgen dat die, dat die totaal verschillende belangen... van milieuorganisaties, werkgevers, werknemers... maar ook de overheid die aan tafel zat... dat die samen tot één agenda konden komen. En is dat is dat moeilijk? moeilijk? Ja, dat is best moeilijk. Want jaren, jaren, jaren zijn die partijen eigenlijk meer... Uh, op dit onderwerp niet uh, vooruitgekomen. En, en hier hebben ze gezegd, we moeten vooruit. En uh, het proces was uiteindelijk... hebben we bijna acht maanden intensief onderhandeld. En dus was het moeilijk, want acht maanden is een lange tijd. Maar uiteindelijk is het ook gelukt om daar op één agenda te komen. En dat is niet omdat die agenda klein en kort is of hoog, hoog over. Die is heel erg gedetailleerd. En dus het was moeilijk omdat die partijen allemaal hun eigen belangen hadden. Ook iets te brengen hadden, maar ook iets te halen. En in die afweging is het gelukt om een, om een heel grote, omvangrijke agenda te maken... voor het land voor de toekomst. En daar staan zeer aanzienlijke ambities in. Om ja. een voorbeeld te geven... Op dit moment hebben we ongeveer 4% van onze energieopwekking... komt uit hernieuwbare bronnen. In het akkoord gaan we dat in de komende zeven jaar verviervoudigen. Dat is aanzienlijk. Dat is ongeveer net zo snel als Duitsland... die ook een enorme spurt gemaakt heeft. Dat gaan we met dit land ook doen. En dat hebben die partijen met elkaar afgesproken. En dat zou zonder het akkoord niet zijn gebeurd? Vrijwel zeker niet. Dus daar bent u best trots op. Absoluut. Ja, uh, We komen zo nog uitgebreid over dat, uh, over dat uh, energieakkoord te spreken... maar meer over het uh, proces. U zei, ik heb die mensen bij elkaar gebracht. Ik begreep eigenlijk van de, van de Greenpeace-directeur... die vandaag een interview in de NRC geeft... Uh, dat zij zelf op uh, uh, ja, eigenlijk belet vroeg bij, bij werkgeversvoerman Wintjes. omdat ze anders niet met hem in gesprek raakten. Wat vindt u daar dan van? Nou, ik ben heel blij met al die bewegingen die hebben plaatsgevonden. Want je moet je voorstellen dat aan de ene kant is het een logisch proces, hè, waar je probeert uit te dokteren wat er kan en wat er niet kan. En wat mensen willen en wat ze bereid zijn te geven. Maar het is ook een emotioneel proces. En dat emotioneel proces dat loopt tussen mensen, er moet een vertrouwen ontstaan tussen die hoofdrolspelers. En daar heeft Greenpeace en ook de hele Natuur en Milieuorganisatie een belangrijke rol gespeeld. Uh -huh. Moet je nagaan. Zij zijn in feite uit een stand van ik wil niet zeggen direct actie voeren, maar in ieder geval individueel statements maken, zijn ze aan tafel geschoven. En dan moet je ook proberen die, die andere partijen aan tafel... beter te leren kennen en te vertrouwen. Hmm. En ik heb dat ook uh, zien gebeuren en ook aangemoedigd. En, maar ga daar niet tussen zitten. Dat is hun eigen relatie, hun eigen vertrouwen. Ik vond dat een hele mooie beweging. Ja, uh, Peter van Milo is hier ook. Hij is uh, sinds kort de voorzitter van de Raad van Bestuur... van de Nederlandse afdeling van PwC. Uh, ik zal u zo meteen verder introduceren... ook rondom dat bedrijf... En het is ook geen uh, milieuprogramma, maar een economieprogramma dit. Maar uh, hoe duurzaam bent u zelf? Bent u daarmee bezig? Vindt u nou, het allemaal een beetje overdreven om daar altijd maar Nee, Nou, wat over ik heel mooi vind is dat, je, dat, je, dat het besef over duurzaam bezig zijn enorm is toegenomen. Uh, dus uh, ik ben bewoon een oud huis, wat we wel hebben laten isoleren, voor zover dat mocht. Vanwege via andere instanties in Nederland. Dus dat is inderdaad ook alweer prachtig, hoe uh, diverse tegenstellingen werken. Um, binnen PwC proberen we daar uh, veel aan te doen. Uh, over jaarkaarten, uh, uh, kantoren met aardwarmte, uh, geïsoleerd, et cetera, ledverlichting. LED ja. um, dus het is een thema waar je niet meer om, om, omheen kan. En uh, ik denk dat dat het hele goede is. En over dit akkoord. Ja, het is natuurlijk prachtig dat er nu dingen gebeuren in die samenleving buiten de politiek om, in feite. Waarbij al die stakeholders bij elkaar komen. Juist Greenpeace ook. Hè, ook dat soort NGO-achtige organisaties of NGO's. En dan met elkaar daar afspraken over maken. Ik denk dat dat, uh, ja, denk dat, dat bijdraagt aan het vertrouwen uh, van die samenleving en in die samenleving. En ik denk dat dat juist een van de grootste uitdagingen uh, zijn. Mm. Om dat vertrouwen te herstellen. Of U een klinkt als maatschappelijk werk. betrokken? Uh, Dat uh, als we binnen, binnen, binnen PwC uh, heb je niet zoveel. Uh, moet, je, moet je maatschappelijk betrokken zijn. Hè? Ik bedoel, de, de, het vak wat wij uitvoeren is natuurlijk heel maatschappelijk gerelateerd. Hè? Dus het is het bouwen aan vertrouwen in die samenleving. En, en, en ook proberen om bijdrage te leveren aan die complexe problemen. PwC heeft overigens ook aan het. Uh, Energieakkoord ja. duidelijk meegewerkt. Hè? Ja, daar komen we zo nog wel even op, want op, u heeft een ja. voorstel gedaan voor een, voor een uh, fonds hè, wat uh, ja. in het leven zou moeten worden. Revolverende krediet. Uh, ja. ja, revolverend, ja, dat ja. is ook een mooi, mooi woord te. wat we lang niet hadden, lang niet hadden gehoord. Uh, u zegt ja, bij een, een accountants- en adviesbureau als PWC hoort een maatschappelijk betrokken rol. Ja. Uh, u bent zelf al accountant begonnen in 1987 bij het bedrijf. Uh, verschillende functies gehad, ook voorzitter geweest van de ondernemingsraad. Ja. spreekt ook wat betrokkenheid uit natuurlijk. Uh, en uh, uh, nu dus hoofd van de Nederlandse afdeling, daar werken 4500 mensen in ja, Nederland? correct. Ja. Met een omzet van pak een beet 700 miljoen? Iets daaronder, 650. Ja. Ja. Ja, ja, en hoe groot is dan dat partje van uh, PwC Internationaal? Uh, in totaal hebben wij 155.000 uh, mensen werken. Uh, daarvan werken er inderdaad 4.500 in, in, in Nederland... Dus dat is ongeveer het padje van de totale uh, organisatie. Ja, er gaat 31 miljard ja. uh, euro om ja. in het wereldwijd, in, bij PwC. Um, ja, uh, op welke manier wordt PwC Nederland uh, anders onder uw bewind? Nou, er zijn een aantal, uh, een aantal uitdagingen die wij als organisatie hebben. De, de, onze bedrijfstak is, is, uh, mag zich uh, verheugen op brede maatschappelijke belangstelling. Uh, zeker de laatste jaren. Ja. Uh, het doordat, doordat accountants soms een dubbele pet op hadden, ja. uh, financiële constructies hebben geadviseerd. Ja, is die is ook niet altijd goed die gegaan. Nu, uh, uh, die nu uh, omstreden zijn. Uh, uh, ja, ja dat is ook niet altijd goed gegaan. Laten uh -huh. we daar ook niet uh, ingewikkeld over doen. Uh, de afgelopen zes jaar hebben we natuurlijk een, een, een toezichthouder in Nederland erbij gekregen. Er is veel meer regelgeving bijgekomen. Waar wij duidelijk in kunnen verbeteren is het aangaan van het maatschappelijke debat. Dus het aangaan en ook beter uitleggen van wat wij doen. en wat we proberen te doen met zo'n accountantsverklaring. Een bedrijf ook helpen om daar uh, grotere transparantie in te betrachten en misschien zelfs iets bij te dragen aan regelgeving, ook internationaal. Want als je dat internationaal niet doet, dan heeft dat uh, ook niet zoveel effecten. Uiteindelijk zitten wij in een enorm internationale wereld uh, met organisaties. De, want Nederland kent natuurlijk een grote internationale economie. Um... Maar wat bedoelt u met uh, beter uitleggen wat wij doen met bijvoorbeeld een accountantsverklaring? U keurt jaarcijfers goed. Hè? Ja. Dus als er gerommeld is in die jaarcijfers en uw stempel staat erop, dan heeft u ook een probleem. Ja, dan, dat is niet de bedoeling. Nee. Zeker niet als dat materieel is. Nee. nee, dat is ook de reden waarom wij dat controleren. En tegelijkertijd, uh, tegelijkertijd hebben we een, een, een regelgeving, een framework van regelgeving in Nederland, waarbij we, als ik het, als ik het makkelijk zeg dan betekent dat dat een onderneming verplicht is om uit te leggen... hoeveel geld ze verdient, of hoeveel geld er verdient is in het afgelopen jaar... en hoeveel geld ze heeft, nou ongeveer op 31 december dan, uh, van enig jaar. Um, wat daarin ontbreekt, is dat we eigenlijk dat ondernemingen niet uitleggen... hoe ze hun geld verdienen. Um, en ze, en word, er wordt ook niet zoveel geëist rondom het thema van... of ze dat geld ook het jaar erop nog steeds gaan verdienen. Dus iets dus ja, meer de uitleg de de... van zo'n bedrijf wordt gewaarborgd. Ja, en de strategie. Hè? De, de, dus van de mm -hmm. week kwam, kwam dat ook nog wel in de krant, en ook al in de, in de, in de in die reden van, van onze premier. De impact van die megatrends bijvoorbeeld, hè? dus over, over internet, wat voor impact heeft dat nou op, de, op het bedrijfsmodel van desbetreffende onderneming? Dan wel bijvoorbeeld dat de leeftijdsverwachting natuurlijk sterk toeneemt. Ja. Wat voor impact heeft dat nou op een pensioenfonds? U moet zich voorstellen... Dus u vindt het ook een taak, uh, he, dan ronden we dit rondje ja. even af... Uh, de taak van, van een, een gerenommeerd accountantsbureau... om ook tegen het bedrijf te zeggen... Uh, waaruit blijkt nou dat u de vergrijzing aankunt... en dat u straks als winkel nog opgewassen bent... tegen de webwinkel die de grote concurrent is. Ik denk dat u daar de spijker op de, ja. op de kop slaat. En, ja. en dan tevens niet alleen tegen dat bedrijf... maar dan ook politiek dat debat aan te gaan. van Wat willen wij nou als maatschappij... dat ondernemingen waar ze verslag over leggen? En dat is het kernpunt. Dus misschien wel pleiten voor de regelgeving op dat front. Ja, ja, of in ieder geval een akkoord. Ja, ja, ja, <laughs> ja. het hoeft geen wet te zijn als het maar eens afgesproken is. Maar ja. het lastige daarvan, nogmaals, is dat dat internationaal Dat moet een internationaal. Maar je ziet daar ja. nu best heel veel bewegen. Als je ziet wat een AXO doet, wat een Philips doet, wat een DSM doet op dit soort onderwerpen. Oh. Uh, Shell en, en duidelijkheid wil uh, geven over dat verdienmodel... En, dan, en dat doen ze allemaal zonder regelgeving... dan zie je daar dat daar grote stappen gemaakt worden. Ja. En, daar, en daar lopen we als Nederland in voorop. Loopt Albert Heijn daar eigenlijk ook in voorop? Uh, ze kondigen een nieuwe prijzenslag aan. En dat is altijd leuk voor de consument... maar we weten ook dat leveranciers dan uh, meteen met de billen samengeknepen zitten... want die worden wel eens uitgeperst als citroentjes dan, hè? Nou, ik denk, dat, ik denk dat Albert Heijn in zijn verslag uh, een duidelijke, uh, duidelijk aangeeft... Wat, ze, wat hun maatschappelijke betrokkenheid is. Ja. Peter van Milo is van PwC, en ziet de gast. En de voorzitter van de SER, Wiebe Draaisma. Laten wij, voordat wij een aantal thema's gaan behandelen... eerst terugblikken op deze week. Weekoverzicht.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 Al dus premier Rutte aan het begin van de week. Maar een dag later openden de journaals met dit bericht. Nederland is uit de top 5 gevallen van de meest concurrerende economieën in de wereld. Nederland is gezakt voor het concurrentie-examen. Onder andere de arbeidsmarkt, daar zou het aan efficiëntie ontbreken. En er wordt te weinig geïnvesteerd in onderwijs en innovatie. Bernhard Wintjes van VNO-NCW blijft positief. Nederland hoort daar gewoon thuis. We zijn dermate innovatief. We hebben een dermate sterk bedrijfsleven tot we natuurlijk gehavend uit de strijd komen van de recessie zoals elk land. Maar ons herstelvermogen is groot, dus ik ben daar redelijk optimistisch over. Ja, het gebrek aan investeringen in onderwijs en innovatie dat zijn overigens politieke interpretaties van uh, dat rapport. Gisteren is het energieakkoord officieel gepresenteerd. Daar hebben we het zo nog uitgebreid over. Volgens chemiebedrijf DSM heeft het akkoord te weinig aandacht voor innovatie. Directeur Atzo Nicolai. We hebben heel erg gefocust op de regeerakkoord en de Europese eisen de 14% en de ja. 16%. Dat betekent dat je nu heel snel heel veel investeringen moet gaan doen... met bewezen technologie, zoals windmolenparken op zee. Echt innovatieve dingen staan nu niet voorop... want echt innovatieve dingen die heb je niet binnen vijf jaar operationeel. Prinsjesdag komt dichterbij en dat betekent dat er steeds meer kabinetsplannen uitlekken. Zo vallen de bezuinigingen op ZZP'ers lager uit. Maar... Johan Marink, directeur van ZZP Nederland, staat nog niet te juichen. Gematig blij, denk ik, als je van geen van naar 300 miljoen moet inleveren, Lijkt dat best wel aardig, maar er blijft nog steeds 300 miljoen over natuurlijk. En dan een geval van de lammen helpt de blinden. De ringtoon van mobieltjesfabrikant Nokia uit de goede oude tijd. Maar het bedrijf miste de boot en wordt nu voor een groot deel overgenomen door Microsoft... Dat ook flink achterop is geraakt op de concurrentie. Daarom is deze overname enorm belangrijk, zegt topman Steve Bolmer. Voor Microsoft is het ook een signature event. Een signature event in onze transformation. We denken dat dit win-win for employees, Win-win voor -win shareholders en win-win voor customers. we hmm, worden dus allemaal beter van. En dan nog een nieuw idee voor lekker weg in eigen land. Stel je voor, een Disneyland. Dat niet het thema heeft van sprookjes, piraten en avonturen. Maar het thema werk. Het inspiratiepark Mijn Toekomst Werkt moet mensen helpen bij de keuze voor een carrière. Bedoeling is dat het in 2017 open gaat. En wat kunt u er dan allemaal doen? Nou, van alles. Zoals de achtbaan van de sollicitatie. Het spookhuis van de mislukte carrière. Om er maar een paar van de dertig geplande exhibits te noemen. Weekoverzicht, weekoverzicht. U bent bij de trossel op Radio 1 in de studio. Wie bedraaien voorzitter van de SER... en Peter van Mierlo, voorzitter van de Raad van Bestuur, PwC Nederland. De concurrerende economie. Uh, ik uh, las net voor dat er uh, een rapport is verschenen... van het World Economic Forum. Maken een lijstje met meest concurrerende landen. Nederland zou daarin uh, gedaald zijn, of is daarin gedaald. Zou het dus minder goed doen. Uh, uh, ja, wat, wat zijn daarvan de oorzaken en wat moet er worden uh, gedaan... Wie bedraaier van de SER? Wat is volgens u een belangrijke oorzaak van, uh, van die daling op de concurrentieindex? Ik denk dat er twee factoren een belangrijke rol vervullen. Eén is dat um, Nederland heeft op dit moment te maken heeft met... anders dan de omringende landen met een daling van het consumentenvertrouwen... als gevolg van een aantal specifieke factoren voor Nederland. De wereldeconomie zit in een moeilijke fase. Maar Nederland heeft daar in het bijzonder last van doordat wij um, uh, een, een zeer grote uh, hypotheek-situatie uh, hebben. De huizenmarkt creëert onzekerheid en consumenten voelen dat. Het pensioenstelsel heeft een enorme omvang in onze economie. is ook zo ingericht dat die als het ware de slingering versterkt. Dus als het economisch wat minder gaat, moeten we ook extra premie betalen... om de pensioenen aan te vullen. Consumenten voelen dat. En die onzekerheid heeft doorgewerkt en daardoor is Nederland... in de economische cijfertjes eigenlijk verder achterop geraakt... dan we naar onze stand mm -hmm. zouden moeten. Maar dan gaat het om de groei, hè? dan gaat het om economische groei. En hier gaat het eigenlijk specifiek om concurrentiekracht. Ja, en dus in die concurrentievergelijking zie je een aantal factoren optreden die daar direct gevolg van zijn. Laat ik een voorbeeld geven. De, de bedrijfskredietverlening wordt in het rapport genoemd als een van de factoren waar we achter zijn geraakt vergeleken met het buitenland. En dat is ook feitelijk het geval, want die banken die hebben nu hun aandacht op het reduceren van hun balansen, het reduceren van hun schuldenlast. En daardoor schiet dus de bedrijfskredietverlening erbij in. En een van de terechte uh, aanwijzingen in het rapport is ook, Nederland hoort naar zijn stand bij die positie in de top 5. Ook een kredietverlening te hebben die groei stimuleert en die juist expansief um, uh, concurrentieversterkend werkt. Het tweede is dat Nederland buitengewoon last heeft van um, het, het zijn van een open economie. He, als de wereldeconomie minder gaat, dan zit Nederland... die voelt daar disproportioneel veel van. Beide factoren tellen mee. En ik denk dat een derde factor die ik zou noemen is... dat we hebben een goed innovatiebeleid gehad over een aantal jaren tijd... waardoor we ook gestegen zijn op die ranglijstjes. En ik denk dat die rapporten ook terecht aanwijzen dat... we komen nu in de fase van doorpakken. En nu zeg maar, dralen op het innovatiebeleid, mm. dat wordt eigenlijk afgestraft in de internationale concurrentievergelijking. Je moet als het ware doorpakken en nu die, die topsectoren die er zijn... zorgen dat die nu echt gaan werken. Tot maar wat is dat innovatiebeleid? Ik vind het altijd, ik vind altijd nou, heel mooi, maar ik weet niet waar het over gaat. heeft een aantal factoren. Als je kan, dat heet een generiek beleid voert, dan, dan heb je een, een, een belastingprikkel... een WBSO-regeling die ervoor zorgt dat als jij innovatie-investeringen doet... als bedrijf, dat je dat op een bepaalde manier kan inhouden... en dat je, daar niet, dat je daar minder belasting over betaalt. Dat is een generiek beleid. En het andere is dat je specifieker beleid voert en probeert bedrijfsleven en onderwijsinstellingen en kennisinstellingen... beter met elkaar in verbinding te brengen... en te zorgen dat innovaties sneller naar de markt gaan... en dat je daar slimmer in bent. Mm. Dus dat de dingen worden uitgevonden... Dat, dat moet worden ontwikkeld door uh, knappe koppen? En dat dat sneller de weg naar de markt vindt, ja. met name door Nederlandse bedrijven. En daar hebben wij eh, bijna eh, acht tot tien jaar geleden zijn we daar begonnen... met sectoren, topsectoren te definiëren. En daar hebben we de topspelers, kennis, bedrijfsleven, overheid... en ook eh, eh, werkgevers dus, ja. bij elkaar gebracht om daar een programma voor te maken. daarvan is... zegt het World Economic Forum nou juist dat, het daar, dat Nederland daar eigenlijk best sterk in is. Ja, dus dat is een hele goede beweging geweest. Maar ze signaleren ook dat je nu, dat het, er wordt ook hier en daar gezegd dat het stroperig is. En ik denk dat, ze, dat het dat die, dat World Economic Forum uiteindelijk gezegd heeft, prima start. Maar als je de verhouding tussen inspanning en middelen neemt, moeten we nu naar de fase waarbij de middelen ook bijgeschakeld moeten worden. Je moet nu eigenlijk boter bij de vis doen, om te zorgen dat de innovatie blijft doorpakt. De overheid en moet erin investeren. Uiteindelijk moeten we zorgen dat de totale investeringen overheid en bedrijfsleven in innovatie in Nederland omhoog gaat. Want daar zijn we internationaal gezien nog steeds relatief laag. Ja, herkent u dat, meneer Van Milo, PwC, als u bij bedrijven komt? Ja, ik denk, ik denk dat we uh, de afgelopen jaren zich kenmerken... Uh, niet zozeer door innovatie, maar juist door uh, het handhaven van rendementen. Wat, uh, denk ik, logisch is in de economische crisis van die vijf jaar... waar we nu inmiddels in zitten. Tegelijkertijd, andere landen zitten er ook in. Hè? En als je kijkt voor ons, dan zitten daar toch, als ik het goed uit mijn hoofd zeg... Finland, Zwitserland, uh, Zweden... En dat zijn toch landen, waarom zouden die een economische betere kracht moeten hebben dan Nederland? Dat verwondert mij nou wel. En dan wel. En dan herken ik Hoe komt uh, wat dat, die want... bedraaier zegt. Uh, enerzijds die bankensector, daar hebben wij natuurlijk meer last van gehad. Omdat we gewoon grotere banken hebben. Uh, misschien, wel, misschien wel achteraf gezien wat groot voor ons land in, in, in verhouding. Dat is de ene kant. Andere kant het innovatie en het onderwijs onder, uh, onderwerp waar we het net over hadden. Waar hele goede dingen gebeuren. Hè? Ik bedoel, de, de, de regio Eindhoven. De meest intelligente vierkante kilometer geloof ik van, van, van Europa. Zijn prachtige teksten. Ja, een Weldeconomisch forum speelt over excellent onderwijs. Ja, maar dat is ook zo, denk ik. Een, een derde waar we natuurlijk nu last van hebben, uh, en dat is deels tijdelijk en deels, uh, deels best wel een, een serieus of een, lang, een lange termijn issue. Dat is die werkloosheid, die natuurlijk nu oploopt. Daar krijgen we ook geen bonuspunten voor uh, van het Wereld Economic Forum. Ik denk dat dat een korte termijn probleem is van de oplopende werkeloosheid. Uh, ik zei net in het voorgesprek nog even. Uh, vier jaar geleden maakten we ons zorgen dat we te weinig mensen hadden op die arbeidsmarkt. Mm. En, nu we, en nu hebben we ineens. Dus ik denk dat dat. Uh, dat is duidelijk tijdelijk een is. conjunctureel. Conjunctu ja, ja. conjunctu maar wat effect. u noemt, he, dus dat inderdaad, je... want dat herkent u. Dat, dus, uh, dingen, dat er is intelligentie, er worden goede dingen bedacht. Maar die worden niet snel genoeg tot succesvol exportproduct, zal ik maar zeggen. Maar hoe kun je dat dan versoepelen? Uh, enerzijds, dat, natuurlijk kan je er fiscaal beleid op zetten. Ik denk dat dat uitstekend is. Uh, belastingvoordelen voor belastingvoordelen, nieuwe bedrijfjes die ook, dit willen doen. Maar ook de financiering vergemakkelijken. Dat, dat kan je nou, daarover hadden. Vroeger hadden wij een, een, een Nederlandse investeringsbank. Uh, die daar ja. nadrukkelijk een rol in speelde. Uh, dat soort elementen, die zou, die, daar zie je weinig van terug in het kabinetsbeleid vandaag de dag. Dus daar, daar, daar, zou je, daar zou je best wel wat kunnen mogen verwachten vanuit Den Haag. om dat goed te krijgen. Hm. Een ander element. Dat, dat wordt niet genoemd in het rapport, maar vaak zetten we, als, we zetten ons steeds vaker als Nederland dan toch buiten die internationale discussie. Uh, je ziet toch vaak dat wij als gidsland willen uh, functioneren. Terwijl veel van de oplossingen die we dan in Den Haag bedenken toch eigenlijk alleen maar internationaal opgelost kunnen worden. Noem eens iets, wat we denken. dan? Nou, bijvoorbeeld als ik het dicht bij huis hou, uh, de maatregelen rondom de -wetgeving, Ja wetgeving. Ja. Uh, rondom uh, de fiscale brievenbussen van afgelopen vrijdag. Aan de ene kant is dat goed om dat debat te hebben. Aan de andere kant neemt dat het vertrouwen van het bedrijfsleven... in Nederland als vestigingsland, neemt dan toch wel... dat krijgt toch een serieuze deuk. En maar je wat... kunt natuurlijk niet enerzijds zeggen... Uh, we moeten voorop lopen, bijvoorbeeld met innovatie... en aan de andere kant zeggen, niet te veel voorop lopen... want dan uh, worden we met de nek aangekeken. Nou ja, maar enerzijds heeft, het een heeft betrekking op van hoe... Uh, stabiel is het vestigingsklimaat in Nederland. Mm. Anderzijds is het van. en hoe innoverend kunnen we het bedrijfsleven? Ja, maken? ja. dus er zijn twee verschillende dingen. Dus er zijn twee verschillende u. dingen, waarbij, waarbij, denk ik, we het ook moeten zoeken. Dat is, want het hoeft niet alleen maar in het bedrijfsleven te gebeuren, maar juist die samenwerkingsverbanden tussen uh, bedrijven, de overheid en de wetenschap. Ja, dat soort initiatieven die dragen bij aan dat soort ontwikkelingen. Wie bedraai je Kijk... Ik ben ervan overtuigd dat dit land intensiek in de top 3 kan passen in de wereld. Dat klinkt misschien ambitieus. Maar als je kijkt naar wie er boven ontstaat. dan zijn dat ook landen die op een of andere manier hun succes gemaakt hebben. We hebben een omvang waarbij je, uh, waarbij je kan zeggen. je kan als het ware je arm om Nederland heen leggen. en dan heb je. Bijna iedereen te pakken, als je, als je begrijpt wat ik bedoel. En tegelijkertijd hebben wij een hele mooie en een, een goede plaats binnen Europa. Wij zijn ideaal als landingsplaats voor internationale ondernemingen. We hebben een handelsgeest, dus intrinsiek zijn wij in staat om die top drie te halen. Daar ben ik van overtuigd. Maar je kan ook vaststellen dat we eigenlijk nu in een fase zijn beland... dat we wel heel erg met de neus op de grond zitten... om de economie nu op te lossen. En volgens mij is er dus juist een oproep. En ik zou deze uitkomst niet als een dagkoers willen hanteren. Zo van, oh, nou is de, de wereld stort in, we zijn van vijf naar acht. Maar meer als een aanmoediging om weer een een, een lange termijn koers te zetten naar die top-drie-positie. Ja, maar daar dan dan horen bij... dus wel uh, overheidsinvesteringen in innovatie bij. Daar hoort een heleboel bij. Daar hoort volgens mij een, een drietal factoren zeker bij. Ten eerste hoort erbij dat we een aantal zeg maar, opbouwende uh, onderwerpen hebben... waarvan we weten dat we het echt moeten oplossen. Neem de gezondheidszorg, kostenstijging. Die is niet houdbaar op lange termijn. Mm. En dus er zijn een aantal... we moeten de huizenmarkt weer op orde krijgen. We moeten die bankenbalansen weer op orde krijgen. Het tweede onderwerp wat ik, volgens mij, waar je met elkaar een plan voor moet hebben... is die concurrentiepositie waar we het net over hadden. He, dus de factoren waarop je bedrijven hier weet aan te trekken en vast te houden in de wereld. Die moeten we weer opwijzen. Dat, dat is een red race. Iedereen doet daar, doet daar zijn best. Nederland moet weer meer zijn best doen. Op innovatie, op kennisbasis, op fiscale regime. Op een heel aantal factoren om dat goed te regelen. Ja. En het derde is, en daar is denk ik toch. Een begin van een discussie wenselijk. En je zag dat de premier daar begin van de week een eerste stap op gezet heeft. Ik denk dat het van de moeite waard is om te kijken: als we er straks door die tunnel zijn, hoe ziet het land er dan uit? En wat is het land wat we dan willen? En waar hmm. willen we dan naartoe? En wat zijn de gebieden waar we op termijn weer meer in kunnen groeien dan andere landen? Wat is een slimme ja. keuze? En daar heeft hij inderdaad dingen over gezegd. Laten we dan even gaan naar de kolom van Financieel Geograaf Ewald Engelen. Want die heeft een fact-check losgelaten op juist die reden van. Premier Rutte, de schoonlezing van de afgelopen week. Nog even over die lezing van Rutte van afgelopen maandag. Niks mis mee natuurlijk. Uh, lekker persoonlijk, mooi begin ook. Die mededeling dat hij als liberaal blauwdrukken wantrouwt... en dat we van hem dus geen grote visies hoeven te verwachten. Wel jammer dat hij dat wantrouwen steeds bij de grens achterlaat... als hij naar Brussel gaat. Want als er ergens maakbaarheidsillusies worden gekoesterd... is het daar wel... De trojka die Portugese, Ierse en Griekse protectoraten probeert om te vormen tot Duitse deelstaten. Daarmee eeuwen politieke, sociale en economische geschiedenis ontkennend. Over blauwdrukdenken gesproken. En natuurlijk staan er ook wat foutjes in. Zo zijn de rentebetalingen niet opgelopen tot 11 miljard euro per jaar, zoals Rutte beweert, maar gedaald tot 11 miljard in 2005, toen de staatsschuld een derde kleiner was... waren de rentebetalingen een vijfde hoger. Geen 11 miljard zoals nu, maar 13 miljard. Oftewel, de trendlijn wijst niet naar boven, maar naar beneden. En de rente die we daarover betalen is niet geld dat we in principe verbranden, zoals Rutte schijnt te denken, maar komt voor meer dan de helft terecht bij Nederlandse banken, Nederlandse pensioenfondsen en Nederlandse huishoudens, die dat natuurlijk gewoon lekker weer kunnen uitgeven. Maar Rutte werd pas echt ongeloofwaardig toen hij als politiek ideaal een kleine overheid schetste en beweerde dat dat het doel was waar Rutte 1 en 2 aan werkten. Mark, kom op. Vier ombuigingspakketten en 22 miljard lastenverzwaringen. Verder is de publieke sector alleen maar groter geworden. Van 46 procent van het bruto binnenlands product in 2008 naar pakweg 50 procent nu. En zo werd Rutte's lezing, ondanks mooi begin... ondanks verhaal over eigen familie, alsnog een Orwelliaanse mindfuck. Kolom van Ewald-Engelen, terug te luisteren op onze website trosinbedrijf.nl. Hier zijn Peter van Mierlo, voorzitter van de Raad van Bestuur van PwC Nederland. En wie bedraaier, voorzitter van de SER. Ja, eh, die, die rentebetalingen zijn juist teruggelopen. Um, en bovendien komen, komen die rentebetalingen terecht vaak bij de ja, Nederlandse uh, obligatiehouders. Dus uh, hoe erg is dat eigenlijk? Nou, Ik denk dat we nu nog gezegend zijn met een relatief lage rente. En ik zou me niet, het zou me niet verbazen als die daling grotendeels terug te voeren is op de renteontwikkeling. Eerder dan iets anders dan de schuldontwikkeling. Uh, maar ik wil ook nog even iets zeggen over die, die, het aantal... Dus, ja, maar dus? Nou, dat, dat, eigenlijk, uh, ik denk dat, dat het, die, die daling komt voor een belangrijk deel... door de daling van rente, ja, volgens we mij. De Nederlandse staat betaalt heel weinig rente. Ja, dus we hebben nu de gelukkige situatie van een lage rente. Ja. We moeten ons inrichten, zodat we ook robuust zijn voor de situatie dat het niet meer zo is. Het is niet gezegd dat die rente zo laag blijft. En dus is de drang om nu juist verder uh, een richting te bepalen en daarop voor te bereiden, is des te groter, zou ik zeggen. Mm -hmm. Dus of je dat nou feitelijk niet helemaal juist gezegd heeft in zijn speech... in essentie, ze hebben de, de opdracht nu om te zorgen dat we straks als de rente eventueel kan oplopen... dat we daar dan niet disproportioneel last van hebben. Ja. Het tweede punt wat hij maakt... Dat ja, dat vind ik. Zo'n ja. Ja. gesprek hebben we hier. Ja, ja. En, en daarnaast uh, het punt van de opgelopen uh, publieke lasten. Volgens mij, als je dat zou uitkleden... zit dat voor een belangrijk deel bij de stijging van de gezondheidszorgkosten. En dat is een, een, een probleem waar we met elkaar bijstaan en waar we echt een oplossing voor moeten vinden. Want die stijging is onhoudbaar. Nou, is het gelukkig. Dat wil je het... vaak zeggen. Niet iedereen is het daar uh, overigens uh, mee eens. Marcel van Damme is een van de weinigen die zegt. Uh, uh, dat hangt er vanaf hoe je bekijkt. Hè? Uh, ja. het, uiteindelijk is het allemaal een politieke afweging. Als wij met z'n allen zeggen. gezondheidszorg is ons wat waard. dan, dan is het, neemt het een groter deel van ons inkomen op. Maar dan hebben we wel een fantastische gezondheidszorg. Zo is het. En een van de perspectieven die. die Waarom hiervan... moeten die kosten dan toch omlaag? Nou. Dus je, moet je, je moet het wel kunnen tillen. En als die economie uh, dat niet kan, niet kan dan uh, heb je daar zelf een opdracht. Je moet kijken waar je dat vandaan kan halen. En een van de bevindingen die ook in een recent CER-advies naar voren kwam, rondom met name de langdurige zorg, is dat we daar in de wereld een van de hoogste uitgaven hebben uh, van de hele wereld. Maar ook dat er in het pakket een vrij ruime dekking zit, als ik het zo mag uitdrukken. En dat wat wij in die, uh, in die dekking van die zorg ook een aantal dingen meenemen... die in andere landen niet worden meegenomen. En dus zou je niet per voorbeeld moeten zeggen, het moet er niet in... maar je moet wel uh, rationeel kijken van welke dingen kunnen we uiteindelijk echt betalen... en welke dingen zijn strikt genomen de essentie wat je moet, moet uh, kunnen dekken. En dat, de, dat, die discussie moeten we met elkaar aan, want daarin die stijging van lasten is... Als je dat doortrekt, en er zijn heel veel waarschuwende rapporten in de wereld over ontstaan, dan wordt dat echt onhoudbaar. Ja, hij noemde overigens in zijn speech ook drie keer de politie. Hij maakte steeds vergelijking met, ja, we betalen zoveel aan rentelasten, ja. daar kan je er politie van betalen. Um, is het inderdaad zo dat in Nederland veiligheid belangrijker is dan bijvoorbeeld uh, gezondheidszorg? Leven we in zo'n onveilige... Nee, nee. Ik, ik denk dat we nu met elkaar vinden dat gezondheidszorg daar veel belangrijker in is. Ik denk dat wel dat je een verdeling moet maken. Hè? De, de ziekenhuizen in Nederland, die, uh, die zijn... Uh, dus wat wij uitgeven in dit land aan ziekenhuizen is, is internationaal. Dat zijn helemaal geen gekke getallen. Uh, wat wij, dat, nee, dat zijn geen gekke Stop. getallen. Wat wij doen aan de zorg... Uh, ja, wij zijn wel het enige land in de wereld waarbij we stofzuigen... bij uh, oudere mensen of hulpbehoevenden Dat we dat met elkaar betalen. Hè? En... Ja, dat komt uit de AWPZ. En u AWPZ. zegt dat stofzuigen moet toch gebeuren? Dus dat hoeft niet uit de AWBZ. Ja, te of je dat met elkaar moet doen... of dat je dat op een andere manier moet oplossen. Het echte probleem overigens over die langdurige zorg... is, is inmiddels wel ongeveer wat we er nu aan uitgeven. Want uh, Rutte, de premier, die zegt... Uh, uh, 11 miljard rentebetalingen... maar we geven gewoon elk jaar 18 miljard meer uit... dan dat we hebben. Ja. En ik vind het wel fijn om gewoon een land te zien... als, als een soort huishouden in zijn totaliteit. Ja. En wij geven dus per, per inwoner duizend euro meer uit dan wat we hebben. Ik kan me ook voorstellen dat u dat als accountant zegt. Een aan de andere kant, een, een land is natuurlijk geen huishouden. Nou, dat is, dat is maar hoe je, het, dat is hoe je het wil zien. Het, het huishoudboekje, het ja, maar we, we hebben al een staatsschuld sinds mensenheugenis. En nu ineens is het een probleem. Nou, met name omdat we nu dus 25 miljard uitgeven aan die ANWBZ in vergelijking met 18 miljard tekort, dat is de ene kant van de medaille... dat is dan vandaag de dag misschien nog wel te doen. Als je dat door de demografische ontwikkeling naar 2040 toetrekt... dat betekent dat we met z'n allen uh, 30 procent van wat wij aan belasting betalen... uitgeven aan de zorg. Mm -hmm. nou, en, en dat wordt wel heel veel als je je internationale concurrentiepositie... waar we het net over gehad hebben, als je die wil behouden. En, en daarom denk ik dat die vergelijking internationaal... van waar geef je je geld aan uit... Ja kan je dat politiek... aan de ene kant lijkt het erop alsof je dat zelfstandig kan besluiten... tegelijkertijd als je je internationale concurrentiekracht wil behouden... en dat is belangrijk voor de welvaart in dit land op langere termijn... dan heb je daar ook maar beperkt keuzes in. Maar, maar dan is het toch opvallend, dat, dat, want u zegt uh, dat geld moet opgebracht worden. Hè? En uh, uh. u geeft het voorbeeld, als je dat bij de burger wil halen... dan zullen er lastenverhogingen volgen om dus die zorg voor ouderen te kunnen blijven betalen. Uh, nu zien we maatregelen om de ZZP'er uh, aan te pakken. Hè, die, daar verdwijnen belastingvoordeeltjes. Maar tegelijkertijd, er was deze week ook uh, een, een, een, een nieuwsbericht over... Uh, betalen heel veel multinationals vrij weinig belasting in Nederland. Hoe, hoe houdbaar is dat dan? Dat is een goed debat wat je ook internationaal moet voeren. Dat kan je, en Gelukkig is er zowel binnen de G20 momenteel als binnen de OESO... is daar grootst, uh, belangstelling voor om dat debat ook te voeren. Je moet dat internationaal oplossen. Want het zijn, dus net wat de voorzitter van de SER ook zegt... Um, uh, die vis, het fiscale gezien bepaalt ook in bepaalde mate... De, de, de aantrekkelijkheid van Nederland om je te vestigen. Ja. Natuurlijk hebben we hier een fantastische logistiek, hoog opgelaten Maar daar personeel. Gaat, er gaat echt, gaan echt miljarden door die postbusfirma's. Ik kan me voorstellen dat als je dat belastingtariefje uh, met een half procent verhoogt... dat je eigenlijk je hele tekort al binnen hebt. Nou, we moeten opletten dat we balansverhoudingen niet vergelijken... met winsten waar je belasting over moet heffen. Het wordt nou ja, maar we betalen ook omzetbelasting in dit land. Ja, maar gelukkig nog niet over leningen. Niet over hele balansen. En je moet niet vergeten... want we, we, we hebben het heel veel over die vennootschapsbelasting. Maar als je kijkt wat uh, bedrijven betalen aan loonbelasting... aan, uh, zoals je net zelf ook zei, uh, omzetbelasting, dividendbelasting... als je die totale... Belastingcontributie van het bedrijfsleven pakt. En dat zou eigenlijk een betere maatstaf zijn om te kijken wat voor bijdrage die bedrijven hebben aan die maatschappij. Dan kom je tot hele andere getallen. Maar praat u dan nu over buitenlandse houtstoffirma's... die hier dus de zogenaamde potbusfirma uh, nee, zijn? Nee, of over alle, het hele bedrijfsleven? Ik praat over het hele bedrijfsleven. Ja, ik nee, niet maar over het hele de, bedrijfsleven heeft ook forse verzwaringen gehad. Dus dat is natuurlijk Tuurlijk, ja. de punt van discussie niet. Het punt van discussie zit bij de buitenlandse concerns... die hier een, een mooie constructie hebben opgezet... die niet illegaal is, overigens. Dat, uh, ik maai dat gras graag voor uw voeten weg. Ja, maar, maar die dus relatief weinig belasting bij. En ook geen bijdrage te leveren dus aan onze financiële problemen. Nee, nee, nou even los daarvan, daar werken wel heel veel mensen omheen. Maar even, want dat, dat, dat levert ook best nog wel wat, wat uh, werkgelegenheid op. Ja, maar los, daarvan, altijd maar los daarvan is het hartstikke belangrijk dat het bad gevoerd wordt. Dat als bedrijven alleen maar brievenbussen doen, uh, een brievenbus-BV zouden opzetten, alleen maar voor fiscaal gewin, dan denk ik dat we daar heel kritisch naar moeten kijken als land tegelijkertijd laten we nou niet eenzijdig als Nederland daar maatregelen opnemen, zoals het kabinet afgelopen vrij, of vorige week vrijdag heeft aangekondigd, maar laten we nou dat internationale debat voeren, want het heeft niet zoveel zin om het hier in Nederland op te lossen, als het in Luxemburg en in Engeland. Uh, want het fiscaal regime in Engeland is echt gunstiger, nog gunstiger voor grotere bedrijven dan in Nederland. Ja, maar waarom, Van, waar zitten, waarom zitten dan die grote bedrijven hier überhaupt nog? Want dat doet eigenlijk afbreuk aan hun redenering, als kennelijk in Londen nog beter is om je te vestigen. En er zijn toch nog steeds bedrijven die zich hier vestigen. Dan kan je ze misschien ook nog wel wat harder aanpakken. Nou, let op. Je ziet, daar, je ziet daar best wel bewegingen in. En bedrijven overwegen om naar Londen te gaan. Daar zijn ook best wel voorbeelden van, van de afgelopen jaren. Van bedrijven die gewoon. Cliënten van u. Geëmigreerd ge zijn. Er zitten ook cliënten van ons mm -hmm. bij. Um, dus dat is één. Dus die beweging is er wel degelijk. Uh, en dat moet je niet onderschatten. Twee. Um, ja, wij zouden alleen als, wij, als, wij als we van acht naar drie willen. En dan natuurlijk hebben we een fantastische infrastructuur hè, met Schiphol en Rotterdam. En natuurlijk hebben we hele hoog opgeleide mensen. Maar laten we nou niet ons eigen fiscaal regime Roomser maken dan de paus. Hm. Ik ben goed katholiek opgevoed. Uh, Roomser maken dan de paus uh, in vergelijking met andere landen. Laten goed. we dan wat we vinden, dat debat, laten we dat dan uitleggen in de G20 uh, en uh, bij het OESO, maar ook in Brussel... laten we daar dat debat voeren en zorgen dat we tot een verre... en eerlijke internationale belastingheffing komen. Laten we zometeen gaan we naar het energieakkoord. Want daar moeten we het zeker ook nog even over hebben. Maar nog even over uh, ja, wat dan Nederland wel of niet sterk maakt. Uh, in de berichtgeving zagen we ook uh, het punt... flexibilisering arbeidsmarkt terugkomen. Uh, u noemde dat net niet, uh, meneer Draaier van de SER. En uh, de, de dat World Economic Forum noemde dat zelf ook niet... Is het een issue? Nou, ik, denk dat ik, ik zie het als een kans. <laughs> uh, en en, en dat, dat kan ik ook uh, aangeven. Het, het, het, het is dus een issue? Nou, nee, ik zou het niet dus een issue willen noemen. Want we zijn niet voor niks op de plaats 5 gekomen. En je zou niet kunnen zeggen dat in het laatste jaar iets gebeurd is aan de arbeidsmarkt... waardoor we van daardoor naar plaats acht zijn gekukeld. Maar ik denk dat dat een kans is. En in het Sociaal Akkoord staat ook een heel belangrijke paragraaf. Die gaat over het creëren van een participatiemaatschappij... waarbij eigenlijk mensen... Beter in staat worden gesteld om van werk naar werk te verhuizen. en dat dat niet via de, uh, via de WW moet lopen en via de sociale zekerheid. En dat is een verantwoordelijkheid die bij werkgevers en bij werknemers ligt. En dat vraagt een hele ingrijpende verandering. Ja, maar er is u ook ons... om advies gevraagd hè, door minister Ascher. Nou, geef nou eens een advies over hoe de WW er in de toekomst uit moet zien. Want wij willen een stelsel, zegt Ascher. waarbij mensen vooral van werk naar werk gaan en dus niet in een vangnet terechtkomen. Ja, en dat maakt de economie echt sterker. Uh, en wat, dat, wat, het, wat het eigenlijk doet is. Behalve dat mensen zelf daarmee in, in een positie worden gebracht. om hun eigen toekomst beter te kunnen beïnvloeden en bepalen. Ja. En dat, dat voelt goed, hè? dat is beter voor je, voor je, voor je zelf, uh, zelfvertrouwen en je geluksgevoel. Maar daarnaast zorgt het ook voor dat die economie zich sneller richt naar waar kansen liggen. Dus als er bepaalde sectoren sneller groeien dan andere. en er verschuift werk. Ja. dan zijn mensen ook makkelijker in staat om dan naar die snellere groeisectoren te verschuiven. En ja, dat dan maakt dan moet je de dat economisch wel kunnen doen. Hè? Als, als je dus op Precies. de nominatie staat om ontslagen te worden. Ja, Moet dus je je wel kunt, omschakelen? Hoe kan een, dat dan? Nou, een van de aspecten die daarbij hoort... is dat je eigenlijk al veel vroeger breder opgeleid bent. Dus opleiding is niet iets wat je doet als je naar school gaat... en dan ga je werken en vijftig en, en jaar later ga je met pensioen. Opleiden is een verantwoordelijkheid die door je hele leven uh, meegenomen wordt. Dus een van de uitspraken die sociale partners in dat sociaal akkoord ook gedaan hebben... is dat ze zeggen, wij willen eigenlijk altijd opleiden. Het mm -hmm. opleiden is een doorlopende verantwoordelijkheid. En daardoor stel je mensen in staat verantwoordelijkheid om Verantwoordelijkheid te van wie? Zijn. Van werkgevers en werknemers. En dat zie je ook in de in de premies terug, zal ik maar zeggen. Dus zowel de werkgever wordt financieel geprikkeld... als de werknemer om aan die scholing te doen... Nou, dat, wat, het, wat het sociaal akkoord ook zegt... is dat werknemers eigenlijk ook zeggen... die nu niet mee betalen aan de WW... die zeggen eigenlijk, wij moeten ook betalen ja. aan de WW. Dat is een verantwoordelijkheid. En daarmee ja, richten we dat ook... Gewoon... Nou, dus een van de bijkomende factoren... is dat je dus dat geld wat daarbij hoort inzet... voor scholing ja. van werknemers gedurende hun loopbaan. En dus daar zie ik een enorme uitdaging. Ja, maar u bent het dus eigenlijk niet eens met uh, D66-voorman Pechtold. U bent ook van die partijen, uh, heb ik overigens begrepen. Uh, die zegt, we moeten het sociaal akkoord openbreken. Want uh, die arbeidsmarkt moet wel degelijk flexibiliseerd worden? Ik ben het daar niet mee eens. Ik ben niet mee eens dat het sociaal akkoord opengebroken moet worden. Ik denk dat dat een heel goed akkoord is met lange lijnen op lange termijn waar we naartoe moeten werken, met een concreet aantal veranderingen die nu ingezet moeten worden. En het laatste wat we nu moeten doen is weer zeggen dat het akkoord moet worden opgebroken. Dat zijn agendas voor de toekomst waar, mm. waar stabiliteit en rust door ontstaat, maar te, tevens een hele belangrijke inspanning van werkgevers en werknemers om die richting in te zetten. Ik zou ja. dat zeker niet nu weer gaan openbreken. Het moet voorlopig eerst ook maar eens uitgevoerd worden. Hè? Zo is het. En gaat dat gebeuren? Ik heb daar alle vertrouwen in. Ik zie, uh, zie belangrijke stappen bij, uh, bij die partij. Kijk, er komt, er komt nog wel een. een, een uh, ja, het een kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Hè? Dus dat is wel. Een, Kijk, dat is een klein een, obstakeltje. Ja, dat is een klein obstakeltje. <laughs> sprak hij met een glimlach. Uh, <laughs> en, en nee, maar waar duidt u die situatie is? Want, want u heeft een prachtig akkoord uh, tot stand gebracht. Maar uh, het is nog geen werkelijkheid. Ja, dus. Heeft u het over het sociaal akkoord of over het energieakkoord? Nee, het sociaal akkoord. Maar er zitten elementen in die toch in wetgeving omgezet moeten worden. Ja. Daar, daar, daar zal een politieke meerderheid voor zijn, moeten zijn. Ja, en dat is, het, dat is dan de, de taak van uh, het kabinet... om te zorgen dat zij als partij die dat sociaal akkoord ook mee hebben uh, omarmd. Heeft u er geen zorgen over? Dat wel gaat lukken? Nou, met de rest van Nederland kijken wij naar het politieke bedrijf... en hopen we dat als er goede wetsvoorstellen worden gedaan... dat die dan door, dit, door deze Eerste en Tweede Kamer heen geloodst worden. En we zien allemaal dat dat nog een heel lastig spel is om daar doorheen te komen. Maar ik hoop wel dat het gaat slagen. Maar wordt daardoor de coalitiepartners handig geopereerd... als je daar naar streeft, naar zo'n meerderheid? Maar dat is een vraag waar ik me niet aan waag. Want ik vind dat hun bedrijf en hun vaardigheid. Maar, maar misschien nog één ding goed voor de duidelijkheid: dat het sociaal akkoord is een akkoord tussen sociale partners. Ik ben voorzitter van de CER, die is daar niet in die is niet verantwoordelijk voor dat akkoord. Dat is hun verantwoordelijkheid. Maar ik ben wel een grote fan van het sociaal akkoord. Het energieakkoord. Dat is de opvolger van dat sociale akkoord. Uh, het werd lang verwacht. Voor de zomer kregen we er al wat hoofdlijnen van. Er wordt ingezet op duurzame energie. Uh, er komt subsidie voor het isoleren van je huis. Mensen worden aangemoedigd om vooral ook lokaal energie op te wekken. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak. Nou, ik ben daar beide in elk geval mentaal uh, mee bezig. Uh, Peter Fabillo van, van PwC. Uh, u bent uh, medebedenker van een onderdeel van het energieakkoord. Een revolverend fonds voor die isolatie. Wat is dat? Ja, dat is een fonds uh, dat, heeft, uh, dat is inderdaad bedacht door Hans Goldeman... een collega-partner van mij. Uh, het idee is dat daar uh, 600 miljoen in komt. Dat dat gefinancierd wordt door banken slash pensioenfondsen. Daar zijn ook al de eerste toezeggingen voor, dus dat ziet er goed uit. Uit dat fonds kunnen leningen uh, verschaft worden... juist voor het isoleren uh, van, van, uh, van woningen. Um, waarbij er een stukje terugbetaling plaatsvindt uh, naar dat fonds toe. Waardoor dat fonds in feite... Uh, in in, in, in, in uh, ja, altijd zal blijven bestaan en, en, en ook nog groter zou kunnen worden... op basis van het succes van het heeft. En die aflossingen die kunnen betaald worden uit een lagere energierekening. Waarom um, wordt die lager? Omdat er, om huis geïsoleerd is daarna. Hè? Dus, uh, ah ja. dus, uh, dus dat is... Dat is, uh, het is, uh, het is <laughs> Klinkt een beetje als een vestzak-broekzak. Uh, uh, uh, uh, het, het is juist het financierings... Uh, een, uh, het oplossen van het financieringsprobleem voor een deel wat er nu in de huizenmarkt is. Dus het ja. verkrijgen van een hypotheek is iets anders geworden... dan dat dat vijf, zes jaar geleden zo was. Uh, extra financiering krijgen voor het isoleren van je huis... is anders geworden. Terwijl dat uh, op zich hele goede investeringen zijn... omdat dat daardoor enerzijds ja. uh, we de CO2-uitstoot vermindert in het land... en anderzijds... Uh, dat dat rendabele investeringen zijn. En dat worden leningen tegen aantrekkelijke tarieven? Dat worden, ja, worden redelijke tarieven. En de overheid uh, speelt daar ook nog een stukje een garantie in. Hè? Ja. Dus, en dat is natuurlijk dat is wel, dat is een belangrijk onderdeel daarvan. Waardoor, Want... je, waardoor je eigenlijk wel weer dicht bij die Nederlandse investeringsbank zit... waar ik het in ja, waar had, die uh, die noden qua, qua concept, qua, qua denkwijze. Want het is natuurlijk wel jammer dat de vereniging Eigen Huis... die meesprak over dit energieakkoord... Uh, uiteindelijk zijn handtekening er niet onder heeft gezet... omdat ze bang is dat ze uiteindelijk toch... Dat huizenbezitters toch de rekening gepresenteerd krijgen van, uh, van verschillende maatregelen? Um, ja, dat is hun, hun afweging. Um, ik dat denk, risico bestaat? Ik, nou, ik denk dat dat investeringen zijn waarvoor mensen gewoon zelf betalen, inderdaad. Alleen je maakt de financiering, de, je, dus je maakt die, het probleem, hè, wat in feite het wereld Forum ook zegt, rondom het niet verschaffen van kredieten van die banken. Dat los je op. Nou, dat los je op dit mm -hmm. onderwerp op. Mm -hmm. En dat vinden wij als PwC ben ik er wel trots op dat een collega van mij a, dat bedacht heeft... en b, dat dat ook in dat dat dat het energieakkoord zit. Want dat ja. is nou juist die maatschappelijke rol die we als PVC willen spelen. Wie bedraaert, Ser? Vereniging Eigen Huis doet niet mee. Pijnlijk. Nou, het is een eigen afweging. Uiteindelijk zitten daar partijen aan tafel... die zich, zich committeren aan de agenda voor de toekomst. En, en uh, zij die tekenen doen mee. Uh, zij hebben gezegd, wij vinden het pakket van maatregelen wat erin zit... eigenlijk een heel goed pakket. Maar wij maken ons zorgen over die paragraaf die zegt... als de doelen die we hier met elkaar afspreken... niet worden gehaald met het pakket wat er nu ligt... kunnen er aanvullende maatregelen worden ingezet. En partijen ze hebben eigenlijk gezegd, wij willen dat. Wij willen die doel bereiken en het doel is heilig, in zekere zin. En we willen daarom ook naar aanvullende maatregelen kunnen kijken... Ja, en de vereniging Eigen Huis zegt eigenlijk... daar zitten dan maatregelen bij die wij echt niet leuk vinden... en daarom kunnen wij het geheel van het akkoord niet tekenen. Dat is eigenlijk wat ze gezegd hebben. Wat is de waarde van zo'n akkoord nog? Want uh, deze partij haakt af. Die heeft het dus niet uit kunnen halen wat, uh, wat, er, wat ze hoopten. Uh, en, en je ziet dan ook aan de manier waarop het geschreven is... er zitten nog heel veel... er moeten nog losse eindjes worden uitgewerkt... en het is soms omslachtig geformuleerd... ook om iedereen tevreden te stellen... op het gebied van mobiliteit. Eh, er komt, wordt, het woord rekeningrijden wordt bijvoorbeeld niet genoemd. Ruud Koornstra was eerder de gast in het programma, die zei, daar rust een taboe op. Uh, de industrie wordt ook in die zin niet genoemd, wordt niet met targets uh, uh, belast, uh, merkt Wijnald Duivendak op. Um, um, als dat allemaal zo verwaterd is, heeft het dan wel zin om een akkoord te sluiten? Nou, ik ben het ten eerste helemaal niet eens met het woord van uh, omvloerst beschreven en verwaterd. Het is een heel concreet uh, specifieke set van, van uh, afspraken, aan de ene kant. Het ja. is een... En dat, als je het doorleest, het, is het druipt van concrete uh, maatregelen nou, bij partijen. Nou, het pand zich... over de leefomgeving heeft er naar gekeken. Die heeft het doorgerekend en die ja. zegt alleen als alles tot op de letter wordt uitgevoerd... en het wordt helemaal maximaal uitbenut, dan haal je de doelstelling. Ja, ja. en dus het akkoord is dan, heeft een aantal componenten. Aan de ene kant zeggen de partijen aan tafel, wij commuteren ons aan die doelstelling. Wij leggen daar ons ook vast op een heel aantal specifieke maatregelen. Heel specifieke maatregelen die van alle partijen wat vragen, ook van de industrie... Ook van, uh, van huisbezitters, ook van, uh, van uh, werkgevers, werknemers en milieuorganisaties. Maar tegelijkertijd zeggen ze, naast die specifieke maatregelen... committeren we ons om met elkaar te zoeken naar aanvullende maatregelen... mocht het niet lukken. Hm. Dus daarmee oh. is het akkoord eigenlijk een, een, een heel belangrijke stap. Een startschot om dat doel te bereiken. Het kan met de pakketten die er nu in zitten. En als het niet lukt, gaan we aanvullende maatregelen. U heeft ze met de lurven, dus als ze zich niet aan de afspraken houden... dan uh, moeten ze bij u weer terugkomen. Ze hebben, ze hebben eigenlijk met elkaar afgesproken dat ze dat zelf zullen doen. En, en uh, daar, daar hebben ze dan steun bij nodig. Maar dat hebben ze voornamelijk zelf gezegd. Wij gaan het doen en wij spreken elkaar erop aan. Bent u met de auto? <laughs> ik ben met de auto. Ja, ja, ja. zo de Tros Auto Show namelijk. Zo kunt u hier. Uh... En u? Ja, ja Oké. een ook. We familiebijeenkomst in Brabant. Ja, dus... Dus je moet, weer, je moet weer door. Zometeen eh, hartelijk dank voor uw komst. Wie bedraaien respectievelijk van Dessert en Peter van Mierlo... voorzitter van de Raad van Bestuur van PwC Nederland. Na het nieuws dus de Tros Autoshow met Carlo Bransen en Henry Stolwijk. Dank Tot je ziens. Wel. Dank je wel. Samen thuis, samen trots. Grote programma's konden nu gerealiseerd worden binnen de eigen muren. De NTR Radioprijs 2013. Holy shit. Waar nou, waren de 13 hè? Doodsbang. Hier, ketting, het mooiste. En wat deed je daar? Ik was zanger. Ja. Dat komt niet goed. Het beste. Maar hoe ontspannend de muziek voor pap ook is, er zijn altijd zorgen. Vanavond, vanaf kwart over zes.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 mkb in dewolken.nl cloud computing waar ondernemers blij van worden dit is radio 1